De brand in het natuurgebied bij Bovensmilde in Drenthe is onder controle. Omdat het moeilijk is om te blussen in het donker, wordt vannacht alleen gesurveilleerd. In de ochtend gaat een helikopter de lucht in om te kijken waar nog brandjes woeden, waarna die zullen worden geblust. De brand in het hoogveengebied Vochtelooerveen brak afgelopen ochtend uit. Omdat het gebied slecht toegankelijk is, werden twee blushelikopters van Defensie ingezet. Die hebben gevlogen totdat het donker werd. Zeker één vierkante kilometer van het Drenthe natuurgebied is afgebrand.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 Het weer, het is helder en het koelt af naar zo'n 6 graden. Overdag vrij zonnig, in de middag ook wat stapelwolken. Het wordt 14 graden op de wadden tot 20 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. Met het anker. Ja, nacht, dames en heren. Mooi dat u luistert op drie uur s'nachts nog steeds. We hebben het in de nacht op een vannacht over pesten. Dat doen we naar aanleiding van het boek Het Lekkere van Pesten... dat Julian van Dalen heeft geschreven. Dat is eigenlijk een schuilnaam, want het is een bijzonder verhaal. Hij is inmiddels internationaal erkend fotomodel... Maar hij is in zijn jeugd ontzettend gepest. En hij heeft dat op papier gezet. En hij praat er nog steeds wel lastig over. Hij zegt: Ik voel me nog steeds een beetje slachtoffer. En daar heb ik helemaal geen zin in. Hij wilde ermee afrekenen. In het boek, Het lekkere van pesten, daarin, eh, daarin laat hij ook de daders van vroeger aan het woord. maar ook zijn ouders, zijn vrienden, et cetera, et cetera. Wilt u erover meepraten? Heeft u een vervelend pestverhaal. of heeft u een heel goed pestverhaal. over hoe je er op een goede manier mee om kan gaan? Ik krijg wel erg veel reacties van mensen die er uiteindelijk maar op zijn gaan slaan. Misschien heeft u een heel andere aanpak gehad. Daar ben ik daar benieuwd naar. U kunt dan bellen naar 0800 0801121 0800 -121. You came in my home and took from me All that I had to give. I that we would be good for as long as we should live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 You had just doesn't make much sense to me to trust in you again. I wish we could forget it all, but I don't think that we can. Oh, Het was Chico Train met You Were My Friend. Ik heb weer een, een beller aan de telefoon die ons iets wil vertellen over pesten. Hij heeft gebeld naar 01121. 1121. En dat is Wil van Eker uit Groningen. Goeiedag Wil. Hallo, hallo. Hi. Je hebt een... Ja, uh, ja wat is jouw verhaal over pesten? Nou, eh... Um... Ik ben slechtziend. Ja. Uh, op zich uh, zou ik daar nooit en te nimmer dramatisch over doen. Dat hoeft ook helemaal niet, want het, zijn, het is je omgeving die daar wel dramatisch hoe over doet. Hoe slechtziend ben je? Uh, uh, concreet, uh, links ben ik blind en rechts zie ik 20%. O, oh, dus dat uh, is niet veel. Nee, maar ik zeg, ik zeg, ik zeg wel even concreet, om, om, uh, het is natuurlijk ook... Uh, het is natuurlijk ook wat je ermee doet, hè? Met, met, hetgene, met het weinige wat je hebt. En, uh, en ik doe er, uh, ik heb een vergrotende bril en ik doe er nog verschrikkelijk veel, veel mee. Dus, uh, uh, en normaal hoeft de omgeving helemaal niet uh, aan me te merken dat ik slechter zie. Want ik, uh, ik, ik, ik fiets en ik ben ook amateurfotograaf enzovoort, enzovoort enzovoort. Ik doe gewoon alles wat me niet van een slechtziende verwacht. Nou nee, ja, fotografie voor een slechtziende dat is wel bijzonder, ja. Ja, ja, ja. Maar, um, ja, over nou, het, het, het ging over pesten. Ja. ja, dat, dat verhaal. Uh, ik zei al, links ben ik dus blind. Uh, en dat oog, dat heeft, uh, dat heeft staar. Of dat, ja, dat heet staar. Dat is dus helemaal grijs. Ja. Nou goed, daar kunnen kinderen natuurlijk helemaal niet tegen. Dus uh, vanaf het moment dat ik buiten mocht spelen... zeg maar, vierde, vijfde jaar werd ik gepest. Ja. Uh, en uh, nou wil, moet ik wel zeggen... dat het natuurlijk niet uh, nadrukkelijk elke dag is gebeurd... Want ik heb ook op scholen gezeten met andere slechtziende kinderen. En daar word je natuurlijk niet vanwege je gezichtsvermogen gepest. Nee. Maar uh, thuis was het natuurlijk wel heel vaak: uh, he, je was uh, de schelen, de blinden, mogol, biel, alles. Uh... Thuis, bij de familie. Ja, ja nou nee, niet. Nee. uiteraard niet in <lacht> maar op de in, uh, situatie, maar in de straat. Ja. Ik, ik was ook bij sommige kinderen wel bekend als het mogoltje van de Jarenstraat in Groningen. Ja. En. Uh, ja, goed. Dat, uh, dat doet natuurlijk wel heel veel met jezelfrespect. zelfrespect. Yeah. Het, het ondermijnt het verschrikkelijk. En ja, helaas. Ik, uh, mijn ouders die waren ook onvoldoende in staat om daar goed op te anticiperen. Yeah. Uh, die hadden waarschijnlijk ook veel te laat door dat het gebeurde. Want je vertelde het thuis ook niet zo gauw. En bovendien, uh, yeah. dat gezichtsvermogen, dat had ook nog andere nadelen... Uh, er werd je een heleboel ook onthouden. Thuis werd ook heel vaak gezegd... Nee, dat kunnen jullie niet. Nee, dat kunnen jullie niet. Of jullie, dat waren dan mijn tweelingbroer en ik. Uh, je mocht en je tweelingbroer die was ook slechtziend of niet? Ja, dat klopt. Oké. Okay. Ja, dat ja, klopt. Uh, dus... Al met al, dat is het probleem eigenlijk met hoe je te verweren tegen pesten... Uh, als je uh, door de ene groep steeds wordt gepest vanwege je, uh, van je gezichtsvermogen... Ja. en door anderen steeds maar wordt uh, geaccentueerd op het feit dat jij iets wel niet zult kunnen. Ja, ja dat is natuurlijk ook niet goed voor nee. jezelf respect. Nee. Uh, je, je gelooft niet in jezelf, dus je gelooft ook niet in het feit dat jij... Uh, tegen die nou, in jouw ogen superieure uh, goedzienden iets zou kunnen beginnen. Ja. Uh, maar jij bent zo... er wel op een positieve manier uitgekomen, vertelde je me net. Ja, dat klopt. Nou, ik heb het zo gedaan. Ik vertelde dus al dat oog was grijs vanwege oh. staar. En ik ben op een gegeven moment, en dat was dus het jaar 2000, uh, of nee, 1999. Uh, en dat pesten ging dus al 35 jaar door. Um, toen ben ik eens naar een oogarts gegaan en heb gewoon gezegd, of eerst naar een huisarts en, en doorverwezen. En gewoon gezegd, ik wil van dat grijze oog af. Ik wil dat er op de een of andere manier iets gebeurt, zodat niet zo nadrukkelijk zichtbaar is dat ik slechter zie. Yeah. Nou, zegt die uh, huisarts, uh, later oogarts, er is een optie uh, in het Rotterdamse oogziekenhuis. Daar kan men zelfs grijze ogen tatoeëren. Daar kan men een pupil op tatoeëren. Zo. So. Uh, en dat heb ik dus laten doen in 2000. Uh, nou is het wel weer zo... Uh, dat uh, mijn zorgverzekeraar... die heeft maar één, nee, twee behandelingen vergoed... terwijl er eigenlijk vijf behandelingen waren. Dat hebben ze niet begrepen. Nee. En daar komt dan weer dat gebrek aan zelfrespect... om de hoek kijken van voor jezelf opkomen... en ja. dan zelfs tegen de logge mens is... dat was die zorgverzekeraar... Ja. optreden en gewoon zeggen... nee, dat is het contract, dat is de behandeling... Dus het is nog niet helemaal afgemaakt. Maar, maar daar ben je, je nog wel mee bezig. Nou, je bent nog wel met ze in gesprek daarover. Nee, dat niet. Ook al een hm. post niet meer. Maar het is wel zo dat er nu dus wel duidelijk een pupil op dat grijze oog zit. En dat ik dus sindsdien gewoon niet meer gepest word. Uh, het is gewoon... Uh, ja en, en, dat heeft, en dat heeft dus de, mijn kwaliteit van leven verschrikkelijk verbeterd. Ja. Gewoon puur... Uh, ja, men heeft het dan wel eens... Uh, cosmetische operaties. Oké, okay, er zijn mensen die hun neus uh, recht laten zetten... en er zijn de anderen die willen weer iets anders. Uh, veel zijn misschien overbodig, veel cosmetische operaties. Maar in mijn geval uh, heeft dat echt uh, enorm bijgedragen... Ja. Aan, aan mijn kwaliteit van leven. Want ik woon zelfs tegenover een basisschool. Nou, als je ergens vaak gepest werd... en was het natuurlijk tegen een basisschool... Dus je, maar dat trok je ook gewoon aan, als kinderen jou... Pesten met je grijze oog? Ja. Dat sprak ja ik, trok me, ik trok me dat heel erg aan. Alleen ja. ik was niet bij machten en niet in staat. Ik had niet voldoende zelfrespect zeg maar. Om daar tegen op te treden. Maar is dat nu veranderd? Je wordt niet meer gepest. Maar is ook je, je zelfrespect nu groter geworden? Uh, ja dat groeit. Dat groeit. Dat is een kwestie Kijk, wat in, dat in de loop van decennia uh, uh, is ondermijnd. ...dat is niet in een maandje weer opgebouwd. Nee. Dus daar moet je gewoon heel hard voor vechten. En el elke keer als ik weer een, als ik een tegenslag krijg... ...dan heb ik wel sneller dan anderen de neiging... ...om misschien bij de pakken neer te gaan zitten... ...en niet, niet te geloven in mezelf. Dus dat is eigenlijk de tip die ik anderen zou willen geven. Hoe moeilijk het ook is... ...het is, het is vaak heel moeilijk hoor. Ja. Maar geloof vooral in jezelf. Geloof in het feit dat je een uniek schepsel bent... Ja. En, dat je, en dat je echt ertoe doet. En dat je echt wat te betekenen hebt. En dat, uh, ja, dat, is, dat is het allerbelangrijkste. En toen ik hier met die basisschool... Uh, ik woon sinds 1992 tegenover een basisschool. Ja. Nou, toen was ik dus nog niet geopereerd. Of getatoeëerd, zeg maar. Ja. Nou, toen werd ik... Uh, uh, toen waren er een paar klare overtjes bij zo'n zebra. En die begonnen meteen ook niet te schelden. En toen heb ik wel... Uh, dat was in, geloof in vijf of 96, Ben ik naar die basisschool gestapt naar de onderwijzers. En ik heb gezegd, uh, nu moet u onmiddellijk ervoor zorgen dat die kinderen hun, hun mond houden. Bespreek het maar in de klas. Als het niet gebeurt, dan sta ik niet voor de consequenties. Nee. Gelukkig heb ik niet hoeven ingrijpen, maar het was anders niet Het was niet best afgelopen. Hoor. Nee. Het was niet best gevallen alleen wat je in Nederland dan krijgt. Uh, in Nederland is men niet zo gevoelig voor, voor uh, psychisch leed. Maar als ik bijvoorbeeld één keer het, een kindje in elkaar zou rammen, ja. Omdat het mij uh, 35 jaar heeft gepest. Ja, dan, dan zit ik op het politiebureau. En dan, en dan moet ik voor de rechter verschijnen. Dus, dus uh, voor fysiek leed, wat zichtbaar is... Dat, uh, uh, daar is men in Nederland heel gevoelig voor. Ja, Om maar die, het is die... natuurlijk... Kijk, dat kind zelf heeft jou niet 35 jaar gepest. Nee, snap ik. Nee, snap ik. Maar die, ik heeft, bedoel, die denkt dat ook dan... dat hij een duit in een zakje doet. Dat klopt. Dat, ja. is, uh, dat, die, dat, dat kind kan de druppel zijn... waardoor een ontlading van 35 jaar pesten uh, vrijkomt. Ja. Nee, snap ik. Wat vind maar, jij uh, nog, wat, wat nog heel even? Want uh, je, je zei net van, nou ja, mijn zelfbeeld is nog niet zo best... Als, dat de, nu de mensen jou met een kluik in het riet stuurt... ga je er eigenlijk niet meer achteraan. Ik, ik weet niet, dat is in 2000 geweest. Zou je dat nu wel gaan doen? Nou, ik had laatst een heel vervelend voorbeeld. Ik ben dus uh, uh, muzikus, ja. uh, uh, zanger. Ja. Uh, en, en ik uh, kan al, zeg ik het zelf, verschrikkelijk veel met mijn stem. Ja. Ik heb... Uh, ...gesolliciteerd bij een koor in Utrecht, Vocalistjes, moet je nagaan, ik kom zelf uit Groningen. Maar nou, het is een topkoor. Daar wil je bij. Zelfs, ja, die hebben zelfs als uh, voorbeeld uh, Take Six, dat is een Amerikaanse gospelgroep. Ja. Het is een uiterst virtuoze groep en dat koor, er zijn maar weinig koor in Nederland die stukken van Take Six kunnen zingen... Um, ik heb bij dat koor gesolliciteerd. En zelfs mijn vrienden zeiden al: van nou, Wil, uit die advertentie. Het lijkt wel alsof ze naar jou op zoek zijn. Zo, precies, ja. precies. Je zou daar zo perfect bij passen. Kreeg ik na een maand wachten van hen een e-mailtje terug: Nee, meneer, u bent niet aangenomen. Niet omdat ik goed, niet goed zou zijn, want ik heb helemaal geen auditie gehad. U bent te oud. U oh, bent te oud. Dat is een heel andere reden. Ik, ben, ja, ik ja. ben 50 jaar. En men had liever een jong, kneedbaar noordje van twintig. Ja. Dat als bijvoorbeeld El Giro en, en Jantje Smit uh, bij dat koor komen solliciteren, wordt El Giro uh, de, de laan uitgestuurd. Nou, ja. Dan heb ik ook de neiging om van, van uh, uh, bijna met een vloek erbij: van dit is dus ook weer je reinste discriminatie. Gewoon leeftijd. Maar ga je er dan achteraan? Ja, ik heb ze een verschrikkelijk felle mail teruggeschreven. Maar ja. dat is dan ook bijna weer buitenproportioneel, omdat er opeens weer een hoop oud leed. Uh, ja. naar boven komt. Maar ik, maar, en ik hoef ook niks, niks meer met het koor te maken hebben. Nee. De, nee, ik vind het zo oneerlijk. En dat, heeft, dat komt dan toch weer oud zeer naar boven. Maar als ik het dus een beetje mag samenvatten, is het, is het enerzijds gewoon proberen het, het op te lossen, maar het is ook nog wel de kunst om, nou ja, een proportionele reactie uh, te vinden. Omdat dat er zo ook. ontzettend veel opgekropt ja. Ja, pijn zit eigenlijk, hè? Het dat is ook. geen eens woede, en, en het is gewoon pijn. Ook, dat klopt, dat klopt. Ja. En, en eventueel gewoon maar hulp vragen of ja. gewoon met, met collega's, uh, met anderen gaan praten. Uh, ik, sinds kort uh, zit ik ook vrij veel op een website die is ontworpen voor uh, oud leerlingen van een internaat waarop ik heb gezeten. Nou, er worden heel veel dit soort dingen ook besproken oh, ook over wat discriminatie goed. Ja. en pesten. En dat, uh, dat voelt ook heel goed ja. om met anderen over te praten. Ja, zeker. Hey, wil, ik wil je bedanken voor je verhaal, joh. Graag gedaan. Een, uh, nacht. Oké, okay, bedankt. Oké. Okay. Dag, dag. En ik ga verder naar uh, Dick Bruin heb ik nog aan de telefoon. Ja, goedenavond. Goedenacht Dick. Dick Bruin, Hey Ed, uh, ik, we hebben het vannacht over pesten. Jazeker. En uh, ja, die vorige keer heb ik ook mijn manier om uh, met pesten om te gaan. Mijn, ik werd het meest gepest in de tweede klas van de Mavo. Ja. Op de middelbare school. Ja. En mijn manier om te compenseren, dat was eigenlijk uh, door, door uh, te gaan lopen, door uh, veel te sporten. Oké, okay, je atletisch ja. te ontwikkelen. Wat zegt u? Je atletisch te ontwikkelen. Ja, ja ik was de allerkleinste ja. van de klas. Dus ik was een makkelijk mikpunt. Ja. En van vechten hield ik helemaal niet. Om uh, terug te vechten. Nou ja, ik vocht op mijn manier terug. Dus. Ja. En, en ik was ook de kleinste van het gezin. Ja. Ik uh, kom uit een gezin van 13. Ja. En uh, uit een uh, streng katholiek... Ja, mijn vader was vooral heel erg katholiek. Ja. En uh, op mijn vi vijftiende moest ik al niks meer van het geloof hebben. Ja. En, uh, maar dat is nu alweer een beetje terug. Dat komt vooral door mijn broer. Ja. Maar um, hoe, hoe ik gepest werd... Ja, want ik ben, ik ben inderdaad even op zoek wat het allemaal met elkaar te maken heeft. Want jij werd gepest, je was de kleinste van ja. de klas en de kleinste van het gezin. Ja. ja. Ik en? was nummer 12, maar mijn zusje was al gauw groter. Ja. Uh, van de 13. Het is een heel en... groot gezin inderdaad. Ja, katholiek ja. gezin hè. Ja, ja. ja. ja mijn ik oudsus. heb het vaak langskomen vanavond. Wat zegt u? Ik, ik heb het vaak langskomen, maar jij werd gepest omdat je te klein was. Ik was de kleinste, ja. Ja. Vooral, ik, ik ging pas uh, puberen op mijn 15 en een halfde. Ja, dus toen begon je een beetje te groeien. Ja. Ja. En hoe werd je dan gepest? Nou, ik, ik zat in de uh, tweede klas van de MAVO. ja. En uh, de grootste jongen van de klas, die kon niet goed leren. Ja. Yeah. Maar die kon wel goed de baas spelen. Ja. Yeah. Dus. Nou uh, ja, hij pakte dan mijn fiets af. En dan. Uh, of hij, ja, hij deed van alles. Hij pakte mijn uh, Engelse boeken af, weet je wel, in de Engelse les. En dan was ik aan de beurt. Of hij zat me verkeerd voor te zeggen in de Franse les. Dat soort dingen. Heel geniepig, weet je wel. Ja. Yeah. Dus, maar, maar hij kon niet zo goed leren? Ja. Yeah. En dat wist je? En toen ging je je voorzeggen en toen dacht je... nou, dan zal je toch wel gelijk hebben. Nou ja, ja maar ik was gewoon heel ongelukkig. Ja. Dus als je heel ongelukkig bent, dan kan je ook niet leren. Nee, op dus, die uh, manier. Dus het was ook een beetje wanhoopsdaad van jou. Ja, ja. Ja, ja want ik was gewoon te goed gelovig. Ja. En, uh, maar mijn manier om te compenseren was door, door te gaan sporten. Ja. Maar nou was er zo'n oen van een meester... Het was in de, in de koude jaren, eind jaren nege, uh, ne, 1979 was het. Ja. Het was een hele koude winter met heel veel sneeuw en heel veel ijs. Geen Elfstedentocht. Maar uh, toen, zei die, uh, toen was er een tocht van oud naar uh, Winkel en terug, 18 kilometer. En toen zei de meester van, nou dat, dat moet jij maar niet doen. En toen zei ik, waarom zou ik dat niet doen? Ik was zo boos op die, ja. op die leraar was een leraar handenarbeid. Ik was zo boos op die man. En, en ik wilde daarna gedaan? ook geen voldoende meer voor hem halen. Ik haalde ook een, een onvoldoende... Mijn vader was timmerman. Ja. En ik wilde een onvoldoende halen voor handenarbeid. Terwijl je waarschijnlijk Toen, van huis het wel had meegekregen. Ja. Maar ik was zo boos op die man. Ja. He? Want als zelf de meeste meegaat doen... Ja, maar dit is wel, dit, want eigenlijk ben je, nou ja, daar kan je van alles en nog wat van vinden... maar je ja. bent je atletisch gaan ontwikkelen, goed in sport ingegaan. gegaan. Ja. Dat is in ieder geval positiever dan, uh, dan er maar op losrammen. Ja. En dat had de leraar dus helemaal niet door, dat je juist ergens ook in kon uitblinken. Ja. Ja, maar heb je, ja. Heb je die man later daar nog eens op aangesproken? Nee, nee. Nee, want hij zag het niet. En hoe, hoe is dat voor jou geweest? Want heb jij dat later, kan je dat nu zeggen... nou ja, dat is gewoon dom van die kerel en die had er helemaal geen sjoeg van? Of heb je er nog steeds last van, van dat moment? Nou, hoe ik, ja, ik, ik, ik vind het nog steeds soms onvoorstelbaar... Ja. hoe mensen in hun vak zulke domme fouten kan maken. Als je dan rector bent, mm -hmm. of in hun vak dan dat ze zulke domme fouten maken... en dat ze dat dan niet zien... En meegaan in... in uh, maar ja, dat is ook in dat moment natuurlijk. Ik was ook niet bij macht om te zeggen van... Uh, dat hij het heel erg fout deed. Dus nee, dat hoef direct ik niet echt. te op, op zo'n leeftijd. Nee, nee. Maar goed, ja, ja, zulke soort dingen gebeuren, denk ik. Maar ben je eruit gekomen? Uh, ja, ik ben er wel uitgekomen gekomen, ja. ja. Ik, ik ben gaan sporten en... Uh, later, later, toen ik ouder werd... Nou ja, het was een probleem, was eigenlijk opgelost toen ik 16 werd. Toen begon ik te groeien. Ja. En toen had ik wel en ik uh, ben later naar de MAVO naar de Graafse MTS gegaan. En er was ook een leraar die ook schaatste. Ja. Nou, en uh, nou ja, dat was er gewoon, uh, dat was gewoon uh, helemaal uh, toppie. Toen kwamen voor jou de mooie jaren. Ja, toen kwamen voor mij de mooie jaren, ja. ja. als je op de MAVO zit, ja, dan moet je toch doorheen. En als je op een beroepsopleiding zit, nou ik was, ik was gewoon fotograaf en uh, ik uh, zat op Graafse MTS en. Uh, nou, dat, dat was. Dat was dat had, mijn, mijn gymleraar had dat trouwens wel gezegd. Want dat was. Ik, ik, ik was, stond op mijn maaf op het punt om van school af te gaan. Ja. Alleen voor dat feit. Jo. Dus. En toen kwam, de, toen kwam de gymleraar bij mijn moeder thuis. En die. Nou, nou herinner ik dat weer. Toen kwam de gymleraar thuis en die zei. Ja, je moet uh, meer gaan voetballen. Dus, nou ja, ik, ik voetbalde ook wel. Maar met voetbal is ook wel een fysieke sport natuurlijk, ja. hè? Ja. Dat je moet kunnen doen. en uh, net als Gull Ruud Gullet is gewoon een hele goede voetballer. Omdat hij gewoon... Uh, ja, fysiek gewoon ook heel sterk is. Yeah. Dus, maar met schaatsen. En met, en met boscross lopen. En met, met uh, ja, loopwedstrijden. En dat soort dingen. En, en, en, ja, dat kon ik wel goed. Yeah. De, hoe noem je dat ook weer? De twaalf uh, de, de minuten loop. En uh, dat soort dingen. Ja, yeah, ja. Yeah. Dat... Uh, nou Ed, ja, het, voordat we, we langzaam ja. in een soort studio sport aan het veranderen zijn... Ja. <laughs> jij hebt het uiteindelijk uh, wel gewoon voor... Ja, jij hebt gekeken waar je krachten lagen. Eigenlijk was dat het, hè? Ja, ja mijn, mijn, vaar, mijn vader was ook een, uh, een duurloper. Ja. En die voetbalde ook. Maar mijn vader, jij, ja, die had geen tijd, die had uh, ook nog twaalf andere kinderen. Ja. En dat was ook wel te, teleurstellend natuurlijk. Dat als ik ging voetballen... Dat, dat, dat ja, mijn meneer. vader was wel lid van de club ook, nog steeds. Ja. Maar mijn vader was meer dan 40 jaar ouder. Ja. 45 jaar ouder. Hij leeft nu ook niet meer. Maar Ed... En, ik... en, uh, ja, ik, ik, als ik eerlijk ben, ik heb hem soms wel gehaat. Want dan ging ik voetballen... en heb ik wel tien keer gevraagd of hij kwam kijken. Ja. En na tien minuten was hij weg. Dan dacht ik, maar jij... hij begreep ook niet hoe belangrijk het voor jou was. Nee, dat begreep hij niet. Dus maar met dat... Met, ja, met lopen... Ja, ik dacht altijd bij mezelf: nou, dat is weglopen. Ja. Dat is niet goed, joh, je loopt weg. Maar nu begrijp ik pas wat het eigenlijk was. Ja. Het was gewoon mijn manier om te compenseren. En ja. In mijn woede, en dan, uh, liep ik altijd weg. Dus... Ed, ik uh, wil je ja. bedanken voor je. Of, sorry, Ed, nee, dat was de dik. vorige. Welige. Ja, dik is het. Ja. Ik uh, wil je bedanken voor je verhaal, joh. Ja, ik vind het wel een om, uh, Mooi. om om om te kijken van nou wat, wat het nou wat dat David en Goliath verhaal nou precies inhoudt. Ja, nou Want ja, nou, dat je... wilde, wilde dat ook compenseren ja. natuurlijk. Maar daar moest ik vandaag nog aan denken. Ja, ik, maar ik Ed, voordat. Ik wil uh, nog één ding zeggen, na, mag dat nog? Nee, Ed, joh, het, we zijn echt al uh, volgens mij bijna. Oh, sorry. We hebben het over David en Goliath. Nee, ik ga nu. Uh, oh. We gaan verder, joh, want ik okay, heb jou al bijna een kwartier aan de lijn. Ik, dat is het mooiste verhaal in de Bijbel: David en Goliath. Nou, dat, ik denk dat hij vanavond nog wel een keertje langs ja, gaat komen. Oké. Okay. Hey, bedankt voor luisteren. je verhaal, joh, van vroeger. Ik blijf luisteren. Hartstikke goed. Ja. Dat was, dat was Dick met zijn verhaal van vroeger. Hij ging juist ontzettend goed sporten. Uh, we hebben het vannacht dus over pesten. Over manieren om ermee om te gaan. En of je er ook nog goede dingen uit hebt kunnen leren. Of juist nu terugkijkend op je leven. Denk van nou, ik heb dat, dat, had dat misschien anders moeten aanpakken. Kortom, heeft u iets te vertellen over pesten? Belt u dan. Dat kan aan 0800 1121. 0800 1121.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 Jonathan Jeremiah met uh, happiness, mooie, mooie plaat. Volgens mij twee weken geleden ook een keertje gedraaid. Mag er erg graag naar luisteren. Ik heb aan de telefoon uh, Alex Stroef en hij heeft ook een verhaal over pesten. Goeienacht, Alex. Goeienacht. Hi, nou, ik ben op de, op de middelbare school ook een. Uh, ja, het zijn een jaar of drie gepest en ik had er ook een bijnaam... ze noemden mij Arlie de Snipsnap Girl, noemden ze mij daar Sorry hoor, Ali de Snipsnap Girl? Ali ah, de Snipsnap Girl, ja. Dat en hoe was, kwamen had ze had daarbij? Dus, hij zit de Snipsnap Revue? Revu? Ja. En uh, daar kwam oh. dan die naam vandaan, denk, ja. ik, denk ik. En ik werd altijd gepest door, uh, door een, uh, ja, een hele dikke jongen en door, een, uh, door, een, uh, door iemand anders. De namen weet ik nog precies, dat vergeet je nooit meer... En dan werd ik in het uh, speelkwartier werd ik dan altijd gebruikt als, uh, als boksbal. En dan sloegen ze altijd op mijn linkerarm. Maar op een gegeven moment deed dat natuurlijk geen pijn meer. Nee. En dan, uh, nou, dat, uh, dan, uh, nou, dan kwamen ze er aan. En dan uh, ik zei Nou, flinke keel die mij pijn doet. Weet je wel zo. Dus dan ging je er, eigenlijk ging je daar dan boven staan. Ja. Nou, dat is jaren goed gegaan. Totdat ik op een gegeven moment eens dus een keer een. Ja, dat had Sorry nog even. Want gingen ja. ze dan door met. met wel... Oh, jij zei dan, je daagde ze eigenlijk uit. Hè? Ze ja, even, een ja, goede man die me pijn. Als, maar ware, ging... van, als ze dan op je afkwamen en uh, ze gingen dan weer meppen, ja. dan zei ik van, nou, je doet mij geen pijn hoor, daar moet je wel een kerel voor wezen. Oké, okay. en weet maar gingen zij wel... Ja, onbewust, onbewust, uh, ja, ik, ik had er geen last van dat pesten eigenlijk. Maar stopten ze er daardoor mee of niet? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat is, nee, dat is echt zo'n drie, drieënhalf jaar doorgegaan. Maar ik heb er ook... Ja, ik, ik, op een bepaalde manier heb ik me er altijd een beetje voor afgesloten. Ja, ja. Geloof ik. Nou, toen op een gegeven moment heb ik eens een keer een conflict gehad met een... Uh... Met een, uh, met een leraar in de huiswerkklas uh, Ze hadden snoepjes onder mijn bank gegooid. En uh, nou ja, dan, uh, dat, dat verklik je natuurlijk niet wie, wie dat wel gedaan heeft. Mm -hmm. En toen kwam het hoofd van de school. Die kwam toen de gang binnen. En die, uh, nou, die zei dan ook van... Uh, nou, die gebruikte dan die bijnaam, Ali de Snipsnapkul. En dat was voor mij de druppel. Jo. De, toen werd ik eigenlijk pas voor het eerst geraakt, zeg maar, voor het gemak. Nou, toen ben ik dan naar huis gereden en toen had ik toevallig mijn moeder aan de lijn. En mijn moeder was altijd wel het type van, uh, de leraar heeft altijd gelijk. Yeah. Maar ze zag nu wel dat ik heel erg overstuur over was. Ja. Yeah. Nou, toen moest ik dan de volgende morgen, moest ik me dan melden bij de directeur. En die is met mij door uh, alle klassen gegaan. En heeft uh, iedereen verboden om dat nog ooit, uh, die naam te noemen. Ja, en dan krijg je natuurlijk een bepaalde machtspositie, hè? ja. Yeah dat als ze dan één op je af kwam, dan zeg ik, pas op hoor, ik ga het vertellen. <laughs> ja, ja, ja. Maar wat... Voor mij is het uiteindelijk allemaal uh, ja, goed gelopen. Maar ik ben nooit in die slachtofferrol gaan zitten. nooit. Maar vond je, dat een goede... vond je het prettig dat uh, de directeur met jou... langs al die klasse ging? Ja, ja, ja, ja, toen wel. Omdat je... Omdat je en, en, en, ja, Die, die directeur dat, uh, was een hele strenge man. Wij noemden hem altijd onder, onder elkaar... Uh, ja, hadden we een, een naam voor hem. Dat was een hele strenge man... En, uh, die, uh, ja, nou ja, en als zo'n man dan met jou door de klas gaat... Ja, dan krijg je gewoon een bepaalde machtspositie. Nou, Oké, okay, dus dat gaf wel enige status. Ja, dat gaf absoluut enige ja. status. Ja, absoluut. Maar waarom kwamen ze op die bijnaam? Want ze noemden je eigenlijk een meisje. Uh, nou ja, goed, omdat ik... Uh, ja, dat wist ik toen nog niet. Nee. Maar later denk ik dat het... Uh, dat het uh, ik ben homofiel, dus ik ja. denk dat het, dat het daar vandaan gekomen is. Maar dat weet ik eerlijk gezegd, weet ik dat niet. Nee, nee. Dat heb ik eigenlijk nooit geweten. Nee, maar het is wel. Over, ja, ik kan me wel voorstellen als je in een klas zit met allemaal kerels, dat, uh, nou ja, en ook wel meisjes natuurlijk, maar nee, dat dat nee, heel vervelend de, is. Nee, dat was echt allemaal jongens waren dat. Okay. Nee, toen de tijd dat waren bij ons die, dat waren toen die jongens, dat, uh, dat waren al, alleen maar jongens. Dat, en waarom, waarom vond je het niet erg van uh, je, je klasgenoten als ze dat zeiden tegen je, en ja, wel dat toen de leraar het zei? Ja, dat is niet eerlijk gezegd. Ik stond daar boven, denk ik. Ja. Ik stond daar boven. En, en, en misschien dat ik dat, uh, ja, dat, uh, ja dat, dat heb ik eigenlijk nog wel hoor. Dat, dat, uh, dat ik, mijn grootmoeder zei altijd, je wordt wel overreden door een strandkar maar door, door een diligentse. En dat is me altijd heel goed bijgebleven. Wat bedoelden ze daar precies mee dan? Nou, daar bedoelden ze mee dat uh, een strandkar dat, uh, ja, dat zijn mensen die, uh, ja, domme mensen, zeg maar, voor het gemak. Ja, op die manier. Die, die, die doen dat en ik heb dat nog wel hoor, moet ik zeggen. Ja, want ik bedoel, homo's worden nog steeds wel gediscrimineerd. Hoe nou, is dat nu? Ja, nou ja, dat zal gebeuren, moet ik zeggen dat, dat gebeurt ook. Maar ik woon zelf in een heel klein dorpje. Ja. En uh, nou dan moet ik zeggen dat, dat, dat is, uh, iedereen uh, accepteert dat uh, uh, ja, ac accepteert dat echt. Ze tolereren het niet, ze accepteren het ja, niet. Ja. Nee, Ik kan hier volledig mezelf zijn. Oh, dat is ja, wel je fijn. moet je natuurlijk wel aan een beetje aanpassen. Ja, Kijk, als ik hier gillend door de straat ga lopen, ja, dat, dat red je niet. Heb je daar de neiging toe om gillend door de straat te lopen? Nee, natuurlijk niet. Nee, zo'n type ben ik absoluut niet. Nee, nee. nee zo'n type ben ik absoluut niet. Nee, nee, nee, nee. nee, nee. nee, nee maar maar toen, uh, ja, toen ik nog een relatie had... en uh, nou, we zijn hier ook getrouwd in het dorp... en uh, nee, dat is dat, uh, dat allemaal volledig geaccepteerd. Dat is het enkel punt. Gelukkig niet. Nee. Nee. Maar de tip van jou is dus, het is een mooie, ik ga hem even herhalen. Je wordt ja, altijd je overreden door wel, een... Kijk, je moet het natuurlijk wel kunnen, hè? Als ja. je, als je... Kijk, ik kwam uit een gezin van, uh, van vijf. En mijn oudste broer noemde mij ook altijd de slappeling. Nou, dat zal er ook mee te maken gehad ja. hebben. Dan ga je natuurlijk al weerbaar opstellen. Ja. Dan ga je dat al, uh, dat moet je natuurlijk ook kunnen. Hè? Niet iedereen is even sterk. Nee, Kijk, de een, uh, dat, dat vind ik ook altijd mooi. Kijk, de een kan 10 kilo dragen, de ander kan 20 kilo dragen. Maar wat zeg je tegen die mensen die maar 10 kilo kunnen dragen? Ja, als je, dan, dan uh, ja, probeer in ieder geval daar met, met uh, als je gepest wordt. Uh, ja, probeer dat te negeren. Of, net zo goed als dat hij die, die vorige bellen dan zei, of die bellen daarvoor, van, dat hij psychologische hulp gehad heeft. Ja. Kijk, dat kan je, ja, dat, dat heb ik dan zelf door andere omstandigheden ook drie jaar lang gehad. Dat, je, dat kan je helpen om weer je eigen ik terug te vinden. Hmm. Want ieder mens is zoals die, zoals die is. En, en als je uh, uh, uh, dat anderen je niet aardig vinden of anderen pesten je, hebben zij pech gehad, niet jij. Want nee, dat... Zij missen een mooi persoon. Want jij bent een mooi persoon, en die zullen zij nooit leren kennen. Want dat is wel even... En ik wilde net nog even dat, dat gezegde van je moeder herhalen. Je wordt altijd overreden door een strontkar en nooit door een diligence. Ja. Wat wat zegt over de mensen die je uh, pesten en je eigenlijk, uh, eigenlijk proberen kapot te maken. Ja. Dat, zijn wel, uh, dat zijn wel de belangrijke wijsheden die jij hebt meegekregen van huis uit. Ja, absoluut. En, en dat heeft ook... mij echt sterker gemaakt. Ja, ja. Het heeft mij echt, en het heeft mij ook geleerd om meer begrip te hebben voor andere mensen. Ja, nee, dat kan ik me niet. Jij bent zelf niet iemand die... Gaat pesten? Nee, absoluut niet. Nee. nee, nee. Oh ja, je... Ik kan wel plagen, dat kan ik wel, maar pesten kan ik niet. Nee. En als ik merk dat ik iemand dus door het plagen bovenop de kast gejaagd heb. Nou, dan ben ik al met, met, met, met een kwartiertje ben ik weer terug om onmiddellijk uh, uh, dat uit te leggen van, van wat, wat ik aan het doen was en mijn excuses te maken. Oké. Okay. Kijk, je moet er nooit op uit zijn om andere mensen onderuit te halen. Dat, dat heeft geen enkele zin. Nee, en wat is voor jou het verschil tussen pesten en plagen? Uh, ja, pesten is iemand uh, uh, pakken op zijn zakkenpunten. Ja, en plagen is, dat, is een beetje... Hè, dat je, dat je, uh, yeah, uh, ja, zo, uh, kijk, uh, dat, ja, dat, uh, uh, yeah, dat is iemand pakken op zijn zakken punten. En dat is iemand, daar kan je iemand ook echt de grond in boren met pesten. Ja. En plagen is meer van, uh, ja, gekke geitje eigenlijk. Ja. Oké, okay, dus een beetje uh, ja, met een dan... knipoog. Ja, met een knipoog. En uh, dat bedoel je dan ook niet vals. Nee. Alex, ik wil je bedanken voor je verhaal, joh. Oké, okay, en ik uh, wens jullie een uh, mooie uitzending en iedereen heel veel sterkte, jongens. En kom met je slachtofferrol. Ja. En de vrouwen ook, natuurlijk. Ja, <laughs> Zeker. Heel goed. Alex, bedankt, joh. Tot ziens. Succes. Dag. Dag. Ik heb uh, aan de andere lijn, heb ik ook nog een beller? Wie heb ik aan de andere lijn ook weer? Ik was er naam... Oh ja, ik had, gelukkig. Ik heb Willianne nog aan de lijn. Die was even ja, kwijt in het begin van de uitzending, maar ze is er gelukkig weer. Ja, dat klopt. Willianne ja. had ook een verhaal over pesten. Ja, ik had een verhaal. En dat ging over de middelbare school. Dat denk ik, uh, nou ja, sinds een jaartje vanaf. En er uh, was een meisje. En hoe oud ben je dan nu? Ik ben nu 18. Oké, okay, ja. Ja, en uh, nou, prima. en. Uh, ik uh, ben, ik zoals, uh, Dennis, uh, terug, ben ik ook zoals een paar bellen terug ook ja. En ik heb uh, op, uh, ook op een speciale school gezeten. Mm -hmm. En dat was een meisje en die, is ook, die was ook slechtziend dus. Maar die ging andere mensen de grond in omdat ze ook slechtziend waren en andere dingen, met andere dingen, andere opmerkingen de grond inboren. Yeah. En dat heeft ze bij mij ook een keer gedaan. Want ik ben best, ja, ik ben klein van stuk en uh, maar dat geeft het allemaal niet. Mm -hmm. En uh, nou prima, dus ik dat, uh, ik een paar keer gezegd nou weet je, dat moet je niet doen. En uh, op een gegeven moment, toen we, liepen we naar gym nog een paar meiden. En uh, nou prima, ik, uh, en toen kwamen de tasten tegen elkaar aan. Ja, het was een heel klein incidentje eigenlijk. Yeah. En uh, dus uh, toen zijn ze mogel. Ja, en, dat, en toen werd het echt rood voor mijn ogen en ik heb het gewoon geslagen. En achteraf bleek dat ze een blauw oog had. En ik zat net in mijn examenjaar. Ja. Dus ik werd bijna geschorst om dat kleine incidentje eigenlijk. Maar waarom werd jij daar zo kwaad van toen ze dat zei? Um, omdat ik niet vind dat je iemand anders. Als iemand wat mankeert, moet je niet diegene daarop pakken. Ja, dat begrijp ik. Maar uh, je bent geen, geen Mongool. Je was alleen slechts nee, zin. Maar, dus dat met het allemaal Dat kan in de familie wel zo zijn. oké. Okay. Dus dat waarom. Ik, er was een persoon. Ik denk dat het in mijn familie is. Maar in een andere familie kan dat wel zo zijn... Ja. dan kan dat heel hard aankomen voor diegene. Ja. Dus dat, dat Ja, ik begrijp het. Dus dat was voor jou even... Nou ja, absoluut worden? niet wat ze moesten zeggen. Nee, absoluut niet. Ik bedoel... Wat waren, is... dingen, wat waren andere dingen die ze deed waar je minder kwaad van werd? Uh, uh, andere mensen... Dus, uh, ja, ik werd eigenlijk best wel kwaad van alle dingen die ze deed. Ik bedoel, je moet niet iemand pakken wat je zelf ook hebt... Dus nee. Dat is gewoon heel laag bij de grond. Ja, maar het is ook eigenlijk heel ongeloofwaardig. Hoe bedoel je? Nou ja, als je alle twee in hetzelfde schuitje zit. Ja, je, ja, ja, als, tuurlijk, als je ergens doen kan zeggen wat je zegt bij jezelf. Dan is dat wel als je op zo, in zo'n situatie zit. Ja, tuurlijk, dat snap ik. Maar ja. ik denk dat zij het dan beter vond het ze als iemand onderuit ja, ja. haalde. En die, kon, die durfde gewoon niet tegen haar op. En ik vond dat gewoon heel zwak. En ik denk, ja, ja dan pak ik jou wel. Maar jij hebt uiteindelijk wel die school af mogen maken? Ja, ja, gelukkig wel. Ja, ik heb een examen en ik zit nu op een andere school. Dus ik uh... ja, ik ga gewoon door. Ja. Maar ik wilde dit even kwijt. Want ja, op zich zit het vind ik eigenlijk nog wat er was. Ik bedoel, ik kreeg ze wat alle schuld op mag schoven en zei ze wat, zo kwam het in mijn ogen op wat niks. En dan denk ik bij mijn eigen, ja, volgens mij heeft zij net zoveel gedaan. En, en de rest van de school had, of de schoolleiding had, had absoluut niet in de gaten waar zij mee bezig was. Ik natuurlijk. Uh, ze is uh, heel al uh, naar uh, iemand toegegaan en uh, ja, ze heeft het verteld. Maar ze, ze beweert hoog en laag dat zij dat niet heeft gezegd, terwijl anderen dat ook hebben gehoord. En ik ook. Dus ja, maar, maar de, de, schoolleiding had, de schoolleiding had ook niet in de gaten dat zij wel vaker hè, pesten. Jawel, jawel. Maar oh, dat, dat werd gewoon niet zo aan gedaan. En, ja, en ik, ik als ik wat deed dan juist wel. En dat geeft niet. Ik bedoel, dat moeten ze we zelf weten, maar ik denk niet dat dat zo wordt. Nee, nee dat kan ik me voorstellen. En Wat? ik vind, uh, ja, ik bedoel, als je me rol tegen ons zegt, dat is weet beetje schelden doet meer pijn dan een keer een stomp tegen je over. Ja, joh, zo voelt dat voor jou? Nou, ik denk dat dat wel voor meerdere voelt. Ja. Schelde, weet je, een stomp of zo, dat voel je me even. Schelden, dat voel je lang. Ik bedoel, het is nu een jaar geleden en ik voel het nog. Joh. Snap je? Ja, als jij het zegt, dan is het zo. Nou, het, voor sommige mensen vinden het een stomp ontzettend vernederend. Uh, ja, tuurlijk. Dat is ook vernederend als jij slapper bent dan een ander. Maar ja. ik denk, scherker, dat dat kan je je hele leven bijdragen. Ja. En een stomp is maar uh, een kwartiertje waar je voelt, ja. toch? Hoe had de eigenlijk het anders moeten doen? Uh, nou ja, dat ja, durf ik ook niet zo te zeggen. Ik denk. Ik denk dat zij ook gewoon uh, een schossing, want zij had al wat zaken gedaan dat absoluut niet kon. Nee. En ik ga geen namen noemen en ik nee. ga het noemen. Nee, maar, nee, het is nog niet zo lang geleden allemaal, dus dat hoeft ook niet. Nee, ik bedoel, ik weet niet wie er allemaal luistert en dat hoeft het allemaal niet. Nee. Maar uh, ik zie ja, ze had veel meegedaan gedaan. Ik had haar gelijk uh, buiten de school gezet. Jo, zo heftig was het. Nou ja, ze had meerdere dingen gedaan dat absoluut niet door de beugel kon. Nee. Hey, dus, ik, ja, ik wil je bedanken zin. voor je verhaal joh. Maar het was ja, wel, uh, ja. maar, maar ik denk dat een van de belangrijkste lessen nog wel is van jou dat ja, schelden doet echt meer pijn dan slaan. Ja, en weet je, ik vind het leven is te kort om getest te worden, toch? Ja. En dat ik ben zelf nooit getest. En uh, ik vind, uh, dan moet je zeker niet een ander... Te... Het lezen staat er kort en te mooi voor. Maar toen jij zo uh, uit de... Uh, wat, wat jij deed was, ja, jij schoot ontzettend uit je slof. Hè? Het werd uh, het rood ja. voor je ogen, zei je net. Um, is dat nou een goede oplossing, of niet? Nee, absoluut niet. Nee, nee, nee. Nee, absoluut niet. Hoe had je ik, het anders uh, willen doen? Uh, praten. Met haar okay. of met, met de schoolleiding? Uh, allebei. Hmm. Maar ja, weet je, ik vind het heel onrechtvaardig als jij zegt van ja, ik heb niks gedaan, ik heb niks gedaan. Terwijl je gewoon heel wat hebt terwijl je wel een mogol hebt gezegd. En dan denk ik bij mij van ja, kom er dan ook eerlijk verraad. Ik ben er ook eerlijk verraad gekomen omdat ik heb geslagen. Ja. Ik hou niet van oneerlijkheid in de wereld en dat moet je dan ook zeker niet zo gaan doen. Je komt er echt niet ver mee. Ja. En dat probeer ik ook gewoon duidelijk te maken nu. Gewoon wees eerlijk en ook al heb je getest, kom daar gewoon eerlijk verraad. Oké. Okay. Dus dat is en, een, echt ook een oproep naar, uh, naar, ja, naar de pest. Ja, naar de luisteraars en ja. ook gewoon van pest, noem het een ander, want je kan er zoveel mee kapot maken dat, ja. dat zie je nu aan de bellers ook. Ja, ja nee, dat, is, dat gaat jarenlang mee. Ja, en dat is gewoon niet de bedoeling. Nee. En ik denk dat dat gewoon een hele grote les voor pesters ook, die dat gewoon niet moeten doen. Nee. William, ik wil je bedanken voor je verhaal, joh. Ik ben ja, blij dat je nog dan. even terugbelde, want ik vond het wel jammer dat je kwijt was in het begin van de uitzending. Ja, nou, daarom probeer ik het nu maar weer. Hartstikke goed, hartstikke okay, goed. Oké, gedaan, doei. Bedankt, hè. Dag. Doei. Goed, wij gaan uh, zo eens even nog naar een, naar een mooi plaat luisteren. Maar wilt u nog meepraten over pesten, dan kan dat natuurlijk. En dat kunt u doen te bellen, uh, door te bellen naar 0800-1121. 0800-1121. Met de laatste tonen van alles is liefde van, uh, van Bluff. En ik heb uh, aan de telefoon Ben. En dat is even bijzonder. Want ik gaf aan het begin van de uitzending de tip van een luisteraar door. Dat je een reunie moest organiseren. En dat was Ben die ik toen aan de lijn had. Klopt, klopt ja, toch Ben? Ja, vriendelijk. Goedemorgen. Ik Ik wil even luisteren naar een uh, aantal uh, mensen. Ja. Maar het is allemaal hetzelfde, Ed. Ja, wat vind je allemaal hetzelfde? Uh, waar, waar, waar, ...waar over het gaat uh, en het blijft maar doorgaan en het houdt niet op. En dat is met mij ook gebeurd. Uh, morgens naar school met je, met je, nou dat was uh, echt uh, de broekspijpen dicht en hopen, uh, uh, ik word vandaag niet meer geplaagd. Maar dat was elke dag schering en in inslag, dat heeft zes jaar geduurd. Daarna naar voorgezet onderwijs. Nou, dat was ook en Inslag, elke dag. En toen, jaren later nadat ik dat uh, had meegenomen... zat ik daar nog steeds mee. En toen dacht ik, weet je wat ik ga doen? Ik ga een reunie organiseren. Ja. Yeah. En dat heb ik gedaan. Ja. Yeah. Uh, ik heb ze ook weten allemaal te traceren. Nog heel even voordat we naar de reunie gaan. Want je zegt dat... Ik, ik, ik ben even benieuwd, je zei... Misschien is een uitdrukking hoor, maar elke ochtend de broekspijpen dicht. Is dat een uitdrukking? Of is dat iets wat je echt weet? Voordat je in je broek poept, zeg maar, angst. Ja, je was echt zo bang elke dag dat je naar school ging. Nou, ik denk dat de luisteraars die vannacht hebben gebeld deze uitspraak wel kennen. Ja. Ik heb, ik heb, ik, laat ik het zo zeggen, voor de. Voor die mensen, en die mevrouw die op een gegeven moment zei: Ik heb het de straat doorgetrokken. Yeah. Ja. Ja, toen maar. Ja, nou ja, op een gegeven moment. Uh, ik heb het op een andere manier opgelost en ik heb ook gewonnen. Ja. Yeah. Want, want ik heb een reunie georganiseerd. Ik yeah. kreeg op een gegeven moment een uh, hele goede baan. En uh, ik heb een bowlingbaan afgehuurd. Yeah. Ik heb ze allemaal weten te traceren. Ja. Yeah. Uh, dus dat is inclusief uh, uh, lager school en uh, al die mensen en zo. En ze waren er ook allemaal. Inclusief, inclusief de lager schoolmeester en de juffrouw. een hadden bowlingbanen afgehuurd. En er was een barbecue. En ze kregen allemaal zes uh, muntjes. En dat hele... De, de, uh, in één keer, het was alsof uh, mijn rugzakje die zo vol zat. In één keer, ik denk... Hier ben ik de baas. Zo kan het ook. Kijk, ik bedoel, hier komt wel iets bij kijken. Hè? Want dit doe je niet uh, van de ene nee. dag op de andere. Nee, natuurlijk niet. Want je ziet ze weer. Ja. Maar uh, ik zei net tegen u... Ik zei, het was eergisteren, was het eerste paasdag. Ja. G gisteren was het tweede paasdag. Ja. En uh, ik geloof wel uh, met betrekking tot... Uh, um, uh, keer je uh, andere wang ook maar toe, dat dit op een hele goede manier is uh, opgelost, uh, beste man. Dus jij zegt van uh, uh, je, hebt het, uh, je hebt eigenlijk de Bijbelse wijsheid van hè, als je geslagen wordt, keer de andere wang toe. Die heb jij toegepast door eigenlijk iets leuks te organiseren voor al die mensen waar je vroeger zo bang voor was. Jawel hè. En, en, hoe voelde, en, en jij zei, je voelde je daardoor dat is een, de baas. Uh, dat, is, dat is een overwinning. Dat, dat, dat weet je niet wat er dan met jou gebeurt. Dat is, dat is niet te geloven. En, en als ze dan binnenkomen, dan geven ze allemaal zes muntjes voor consum... Ja. voor een consumptie. Ja. En daarna uh, wordt er gebolen, want uh, we waren aan het bolen. Ja. Daarna, en daarna de barbecue. En ik had alles betaald. Nou, ik, ik, vind, ik, ik, ik weet... Ik geloof wel dat dat bijbels is, hè? Ja, ja. En zijn er mensen nog naar je toegekomen na die, uh, naar die reunie? Die zeiden nou, van, joh, ik, Ben... Ik, ik, ik, ik, ik heb van een aantal mensen heb ik nog een bedankkaartje uh, gekregen. Van uh, het, is nog, uh, het valt nog niet mee om zoiets... Uh, uh, nou, ik ben er ook bijna een half jaar mee bezig geweest... Uh, uh, om iedereen te traceren. maar yeah. je moest naar Duitsland bellen. En België zaten hier en daar wat. Yeah. Maar ja, je wordt ook een aantal uh, jaren ouder. Maar ik denk. Uh, als je dit wil oplossen. Dat dit een eventueel. eventueel ik zeg niet. Want ik ga ni niet op iemand anders uh, uh, zeggen. van, Hoe het moet of zo. Maar uh, uh, ik denk uh, uh, dat dit iets is. En uh, dan horen ze dat al. En dat hoeft ook niet, uh, je hoeft ook niet te weten wie het georganiseerd heeft. Maar er is een reunie van die en die school. En hun hupplakee, daar is het hele spul. En dan zien ze wie het georganiseerd heeft. Ja. Goedemiddag. Uh, en, en dan heb jij niks gedaan. Maar, je, maar dan heb je gewonnen. Dan heb jij, ja. Ja, ik maar, eigenlijk... ik, maar, maar ik had gewonnen met mijn, uh, met mijn mooie kleren aan en stropdas om. Ja, nou, nou draag ik nooit geen stropdas, maar dat, dat, dat, is, dat is een waarheid als een paard. En jij betaalt dat en, en klaar en dat maakt dan ook helemaal niks meer uit. Hoe vond u de Pasen trouwens? Vraag je dat aan mij of vraag je dat aan? Ja, dat vraag ik aan u. Hoe vond u de Pasen, de Paasdagen? Ik vond de Paasdagen heerlijk. Ik vond het prachtig. Ja. Ik heb uh, de eerste paasdag uh, twee uur kerk geluisterd. Ja. En uh, uh, de eerste, dat was de eerste paasdag, en de tweede uh, één uurtje. Oh, en dat ja. was vandaag trouwens. Ah, oh, nee, dat was gisteren alweer. Ach. Ja, dat is nu alweer gisteren. Jij ja. zei net zo. Uh, Goedemorgen. Ja. <laughs> maar Ben, ik uh, bedank je voor je. Ik heb trouwens enorm genoten van, uh, van de passion op. Uh, op donderdag, Witte Donderdag. Daar ben ik eigenlijk wel het hele weekend nog op aan het nagenieten. Ik weet niet of je dat gezien hebt, maar anders moet je dan nog even... Meen u, bent u daar geweest? Nee, ik ben er niet geweest, maar het is natuurlijk van de EO... dus ik hou het wel een beetje in de gaten en ik heb er thuis gekeken. Dat vond ik heel Hé, maar Ben, ik wil je bedanken voor je mooie verhaal, joh. En het is wel ontzettend positief afsluiter om te zeggen... van, ik ga gewoon een reunie organiseren, ik ga een feestje geven... voor de mensen die mij gepresteerd hebben. Ik denk, dit komt goed. Mag ik zeggen, God is met u mijn amigo? Jazeker, dat mag je. Dank je wel. En het uh, wederzijds. Hey, ik, heb nog, uh, ik heb nog een andere bellen. Die ga ik nog even in de uitzending halen. Oké, oké. Okay, okay, okay. Fijne I nacht. Ja hoor, dag. Ik heb Amera nog aan de telefoon. Goedenacht Amera. Uh, Goeienacht. Hallo. Jij oh. wil ook graag nog een bijdrage leveren aan de uitzending over pesten. Ja, klopt. Nou, uh, ik denk dat pesters voornamelijk, zeg maar, um, dat ze eigenlijk zich, uh, ja, ieder mens voelt zich onzeker. ja. En dat de pester zich uh, ook onzeker voelt. En dat dan afreageert op andere ja, mensen die bijvoorbeeld wat gevoeliger zijn. Ja. En uh, nou, die merkt hij dan op, zeg maar. Mm -hmm. En uh, zijn onzeker, of haar onzekerheid, die, uh, die uit die, zo, zeg maar, dan op die andere. Ja. Ik denk dat dus dat jij probeert eigenlijk een beetje, een beetje begrip te hebben voor de pesters? Nou, het is geen begrip. Het is gewoon um, dat ieder mens anders reageert op onzekerheid. En deze mensen die um, uiten dat door te pesten. Mm -hmm. En je kan het, ja, hoe moet ik het zeggen? Um, maar als je, ik denk dat als je kleiner bent, want ik ben ook een beetje een soort van gepest. Yeah. Maar ik denk als je wat kleiner bent, ben je zelf natuurlijk als mens ook nog wat onzekerder dan dat je steeds ouder wordt. Ja. En, um, en daardoor kan je er moeilijk mee omgaan met <coughs> <sorry, coughs> kan je er moeilijk mee omgaan met het pesten. Dus dan lijkt het echt van wow, diegene pest mij en ik durf niks te zeggen. Mm -hmm. Maar um, het is eigenlijk dat jij dat diegene die gepest wordt, wat gevoeliger is, misschien ietsje gevoeliger qua karakter dan die pester. Dus ik zou zeggen, ik weet niet of uh, ja, jongeren luisteren, dat denk ik niet. Nou, ik had laat. net iemand van 18 jaar aan de telefoon. Al dus. oh, maar wie weet. Ja. Maar dat is zeg maar een tip voor mij. Um, dat ze zeg maar um, dat positief kunnen gebruiken, dat ze gepest worden. kunnen ze ook gebruiken om zichzelf sterker te maken. Ja. Dus, uh, en maar hoe bedoel je dat nou precies? Dat zij nou, dat, dat je goed. als je pest, gepest wordt. Kan je, ja, als je gepest wordt, kan je jezelf daarin ontwikkelen om jezelf zeg maar sterker ja, om sterker te worden. Qua... Um, hoe moet ik het uitleggen? Um, uh, ja, sorry. Ik, ik kan. Ik weet niet hoe ik precies moet uitleggen. Maar. Uh, um. Volgens mij probeer jij te zeggen. Je. Ik doe ook mijn dat best maar je, hoor, maar je, door te proberen te begrijpen... dat die anderen ook met onzekerheid zitten worstelen. En jij hebt dat zelf ook, alleen je doet dat op een andere manier. Ja, dat je probeert en, te begrijpen hoe die ander in elkaar steekt... dat je daarmee ook jezelf wat zekerder kan gaan voelen. Ja, niet alleen voelen, maar ook gedragen door die anderen... Um, hoe moet ik het zeggen? dat je, zeg maar, door iemand anders doet dom tegen jou, zeg maar ja... doet ja. dom tegen jou, ja. zelfs als ze dom tegen mij doen... En, ik ga dat positief gebruiken voor mezelf. Ja. Dus zeg maar, ik laat me niet, um, ik laat het niet zo diep in me komen, zeg maar. Ja. Um, ik ga mezelf, hoe moet ik het zeggen? Zeg maar, ik zie het als een kans. Ja. Om, me, om mezelf beter, ja mezelf te ontwikkelen. Ik, weet niet... nou, ik, denk dat, ik denk dat het wel vrij duidelijk is. Je moet er inderdaad ja, proberen het beste van... Mensen, van... Wat ik, bedoel, best ik denk het wel. Op, hey, Amira, we gaan weer naar het journaal toe. is alweer bijna om. Ik wil je bedanken dat je nog even gebeld hebt, want het is ja. een, een goede les volgens mij die je ons nog even mee willen geven aan het eind. Okay. Bedankt. Ja, En wij gaan naar het journaal toe.